In het Oostenrijkse Tirol is een Nederlander omgekomen door een lawine. Hij was samen met twee anderen buiten de piste aan het skiën toen ze werden meegesleurd. De politie meldt dat de man als enige geen lawinepieper droeg en pas na een uur werd gevonden door een reddingshond. Door sneeuwval en gladheid geldt er vannacht code geel in een groot deel van het land. Er kan tot 5 centimeter sneeuw vallen, waardoor Schiphol voor vandaag al 100 vluchten heeft geschrapt. Streuwagens zijn op pad en pas in de middag verdwijnt de gladheid door de dooi. In het Brabantse Vught is een carnavalsvierder zwaar mishandeld door een groep mannen. Dat gebeurde afgelopen weekend. Het slachtoffer werd in het centrum vanuit het niets tegen de grond geslagen en geschopt. Hij liep een dubbele oogkasbreuk op en een zware hersenschudding. Volgens de regionale omroep zijn twee verdachten voort. En Nederland staat nu vijfde in de medaillespiegel van de winterspelen. We zijn een plekje gestegen door zilver en brons... voor de broers Melle en Jens van het Woud op de 500 meter shorttrack. Nederland heeft nu 15 medailles. Noorwegen staat nog steeds bovenaan, gevolgd door Italië en Amerika. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht vanuit het zuiden dus winterse neerslag. Morgen eerst regen of sneeuw, later wordt het droog, dan maximaal 6 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. Wat een lekkere muziek, jongens. Veronica. Radio Veronica, join the club. The over Let you know. And give me Ding -o. Radio Veronica.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 Veronica join the club. Hoe oh, is De beste muziek alle tijden. Dankjewel. Lekker hoor.